Elf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De verkiezingsavond is net als twee jaar geleden bijzonder spannend. Net als toen is nog onzeker of de VVD dan wel de PvdA de grootste partij wordt. In de definitieve prognose van onderzoeksbureau ipsos Sinovet krijgt de VVD 41 zetels en de PvdA 40. Voor beide partijen is dat een winst van 10 zetels... vergeleken met twee jaar geleden. Duidelijk is al wel dat beide partijen samen een meerderheid... in de Tweede Kamer krijgen. De VVD stevend af op de beste score uit haar geschiedenis...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 Volgens de prognose is de opkomst 73 procent. In 2010 was dat ruim 75 procent. De VVD reageert blij op het verkiezingsresultaat. Fractievoorzitter Blok benadrukt wel dat het nog maar een prognose is. We hebben enorme steun gekregen en we juichen voorzichtig, zegt hij. PvdA-voorzitter Spekman zegt blij en trots te zijn. Veel andere partijen schrijven hun tegenvallende resultaat toe aan de nek-aan-nek-race tussen PvdA en VVD. SP-leider Roemer zegt dat hij niet uit het veld is geslagen. We zijn de derde partij, benadrukt hij. PVV-leider Wilders zegt dat de boodschap van zijn partij blijkbaar onvoldoende is aangeslagen. In Brussel vieren ze nu feest, voegde hij eraan toe groenlinks leider Sap noemt het fantastisch nieuws... dat de PVV zoveel zetels is kwijtgeraakt. Ze zei dat het resultaat van haar eigen partij teleurstellend is... maar we gaan niet bij de pakken neerzitten, zei Sap. Bij 50PLUS zijn de reacties opgetogen. Partijleider Krol noemde het resultaat bijna niet te geloven. Hij denkt dat het resultaat nog beter was geweest... als zijn partij had mogen meedoen aan de tv-debatten. DKP-leider Brinkman heeft de moed nog niet opgegeven. Hij denkt dat zijn partij alsnog een zetel kan halen. En dan ander nieuws van vanavond. De Amerikaanse overheid onderzoekt of de dodelijke aanval op de Amerikaanse ambassadeur in Libië... door terroristen was voorbereid om de aanslagen van 11 september 2001 te markeren. Dat meldt persbureau AP. Bij een demonstratie in Benghazi kwamen gisteren de ambassadeur en drie andere diplomaten om het leven door een mortieraanval. De betogers protesteerden tegen een Amerikaanse film waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Volgens de veiligheidsdiensten was de aanval te professioneel uitgevoerd en te goed gecoördineerd voor een spontane actie. Ook in Tunesië, Afghanistan, Marokko en Egypte is gedemonstreerd tegen de film. De maker van de omstreden film is ondergedoken. En dan het weer tot besluit. Vannacht is het bewolkt en er vallen stevige buien. In de kustgebieden is daarbij kans op onweer. Morgen trekken de buien weg en in de middag is het droog. Het wordt ongeveer 17 graden. Ook op vrijdag kan nog wat neerslag vallen. In het weekend wordt het droger en warmer. Dit was het NOS-journaal. Een idee over kennis delen. Veel Nederlandse ondernemingen willen groeien in het buitenland.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 je het doet. JPC Business. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Winnaars en verliezers gebruiken veel woorden om uit te leggen... wat u en ik willen. Dat kan korter. Kijk maar op wel.nl. Altijd leesbaar, nooit te lang. Eerlijker delen, meer zekerheid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 Hier zijn Tim Overdik en Eva Jinek. 6 over elf. Welkom terug in deze speciale uitzending over de uitslagen. We horen dit uur nog meer lijsttrekkers van de verliezende en winnende partijen. De vreugde, het verdriet verpakt in een glimlach. De verhalen gefileerd en geanalyseerd natuurlijk door onze eigen Joost Vullings. Gebaseerd op de prognoses die we kennen en de uitslagen die binnenkomen. En Mark Visser houdt hier voor ons bij. Mark. Ja, mee te beginnen vaals. Uh, daar deed de vorige keer de Pvv van Geert Wilders het erg goed. Uh, Zuid-Limburg. 28,8% van de stemmen kreeg hij toen, nu 18,3%. 10% er uh, ruim af. En wat is daar dan de grootste partij in? Vals, dat is de Partij van de Arbeid. 25,1% van de stemmen, 7% procent erbij. VVD op de tweede plaats, um, 18,1% van de stemmen. Is niet helemaal, nee, die zijn derde, de PVV is uh, tweede. 18,3% dus, maar wel dus flink verloren. En de VVD, 18,1% van de stemmen. Um, nog eentje, dongeraad Deel. Dat is in Friesland. Daar is de grootste partij het CDA. 22,8 van de stemmen, maar hebben wel verloren daar. En de VVD 15,2 van de stemmen. En de Partij van de Arbeid is de grootste, 26,0 En dat is een winst van zo'n 8 procent. Mark Visser, dank je wel voor deze laatste uitslagen. Hij zet in op Europa, of eerder op het anti-Europa sentiment. Maar dat heeft hem geen winst opgeleverd. Sterker nog, zijn PVV verliest elf zetels.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 na deze nederlaag en nadat wij onze wonden hebben gelikt... heel sterk terug zullen komen. Maar nu zijn we de verliezer. En ook dat, daar moet ik eerlijk in zijn. Dat heeft vooral ook met onszelf te maken. Behalve die tweestrijd. En ja, herpakken en doorgaan. Herpakken en doorgaan, dat zegt de verliezer. We gaan naar de winnaar van vanavond. Een van de twee winnaars. Bij Wilke Boom in Amsterdam, bij de Partij van de Arbeid. Ja, Diederik Samson gaat nu de zaal in. Het is hier een geweldige kluwe met veiligheidsmensen... Een enorm applaus. Ik kan niet bij hem komen. Er loopt tien man de veiliging om hem heen. Het zijn echt stel vervelende kleerkasten. We gaan nu dwars door de zaal heen. Iedere journalist die bij hem in de buurt komt, die krijgt een schouderview. De zaal roept Diederik, Diederik. Groot applaus. Meneer Samson. Meneer Samson, dankjewel hè. Het heeft echt geen zin joh. Suruk aan mijn microfoon. Vicevoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt dat heeft geen zin. Ik denk dat er wel twaalf man om hem heen loopt inmiddels. Om journalisten weg te houden. Nou, hij heeft het podium bereikt, dan gaat het podium op en dan gaat hij zo spitsen. En daar staat hij dan op het podium. De zaal staat hier op zijn kop, de zaal staat hier op zijn kop. Hij uh, laat zich aan het applaus. Op het podium ook Hans Spekman. Spekman en Samson vallen elkaar in de armen. In de zaal is het een tolleboel. boel. Diederik, Diederik, de massa. De armen gaan omhoog van de partij voor, partijleider van de PvdA. De eerste, die, uh, de eerste die sinds 2003 voor de PvdA verkiezingen heeft gewonnen. Inmiddels ook zijn vrouw op het podium. Zoenen. En het wachten is nu natuurlijk op de overwinningsspeech. Want een overwinning is het. Of ze nou groter worden dan de VVD of niet. En daar krijgt hij dan het woord. Brede lach op het gezicht. Nou, Diederik Samson, We gaan even meeluisteren. Vier weken geleden hadden toch weinigen verwacht dat wij hier vanavond zo zouden staan. Maar hier staan wij. Ik zeg u, dit is overweldigend en vervuld van grote dankbaarheid van dit enorme vertrouwen, heb ik eigenlijk maar drie woorden voor u. Dank u wel. Vele, zo niet iedereen, hield dit voor onmogelijk. Velen geloofden niet dat Nederland in zo'n korte tijd zou terugkeren naar een politiek die mensen niet naar de mond praat, maar eerlijk vertelt dat, last, dat moeilijke tijden ook lastige keuzes vergen. En velen hadden niet verwacht dat optimisme zo snel in de plaats zou kunnen komen van het chagrijn van de afgelopen twee jaar. Van ons waren bang dat in deze tijden eigen belang zou prevaleren boven samen sterker worden. En tegen al diegenen zeg ik: vanavond heeft u gezien het kan wel. Vanavond zie je dus hoe het wel kan.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 Partijgenoten, dit is niet mijn winst. Dit is jullie winst, zeg ik tegen al die vrijwilligers die de straat op gingen. Met 35 graden boven nul in de stortregen. Jullie stonden er. Met rozen, met volders, maar vooral met het luisterende oor. Heel erg bedankt. En dit is ook jullie winst. ...zeg ik tegen de beste campagneleider van het Noordelijk Halfrond, Hans Pekman. Maar natuurlijk ook... ...maar natuurlijk ook dat geweldige campagne-team... ...en mijn team Samson, Saar, Simon, Heidi en Lianne... Deze campagne had geen succes kunnen worden zonder jullie. Samson bedankt iedereen. Diederik Samson bedankt iedereen die hem heeft geholpen de afgelopen tijd. Uh, noemt Hans Peckman de beste campagneleider van het westelijk halfrond. Uh, het enthousiasme kent hier geen grenzen. Ook al weten ze natuurlijk eigenlijk nog niet welke partij... nu de grootste is de Partij van de Arbeid... of die partij van dat rechtse rotbeleid... waar ze de afgelopen tijd campagne tegen hebben gevoerd. De VVD. Absoluut. Volgens volgens Samson is dit in elk geval een geweldige overwinning. En het is, dat is het ook. Het is de eerste overwinning sinds 2003. Dus het is hier groot feest. Groot feest. Extase bij de Partij van de Arbeid. En van de ene feestzaal gaan we naar de volgende... De grote winnaars, volgens de definitieve prognose althans, de VVD. Daar is Wilma Borgman en zij praat met Ivo Opstelten. Meneer Opstelten, we hoorden net een heel juichende Diederik Samson. Begrijpt u waarom hij zo blij is? Nou ja, dat begrijp ik wel. want. Uh... Uh, ja, in deze prognose, want het is een prognose... Uh, is die gegroeid naar, naar 40 zetels. Nou is 10 zetels winst, dus dat is, heeft hij het goed gedaan. Gewoon. Maar durft u al ook te geloven in de overwinning voor de VVD... 41 zetels in diezelfde prognose? Nou, ik ben altijd uh, heel precies. Ik wil gewoon dat we even nog wachten. Dat er, uh, we moeten, je moet even precies uh, weten waar we aan toe zijn... Zijn prognoses ziet er goed uit. En het is natuurlijk een formidabele prestatie van de VVD, van Mark Rutte... en het hele campagne-team onder leiding van Stef Blok. Maar wij wachten altijd even tot er geteld is. U durft nog niet feesten vieren? Nou ja, we vieren natuurlijk wel feest. Want het is natuurlijk ongelooflijk goed dat je op tien zetels winst staat. Historische overwinning na de 38 van Frits Bolkestein... En nu 41, in een tijd waarin een crisisherstelbeleid wordt gevoerd... is het eigenlijk de enige, de enige leider van de regering in Europa die de verkiezingen wint. U bent uh, in het kabinet degene geweest die um, nogal uh, furoren heeft gemaakt... met allerlei wetten en allerlei voorstellen als het gaat over uh, veiligheid en justitie. Uh, is dat um, oorzaak van het feit dat nu de PVV-kiezer lijkt terug te zijn gegaan naar de VVV? VVD, bent u daar, is uw beleid daar verantwoordelijk voor? Nou nee, ik denk uh, wij, het uh, is hier gaat het om de VVD. VVD uh, en uh, Mark Rutte die de campagne heeft, uh, heeft uh, vormgegeven als onze, als onze politieke leider en uh, nummer één. Die heeft de debatten gevoerd. En ik denk ook dat het een uh, succes is voor ons totale kabinetsbeleid. En daar is veiligheid natuurlijk een onderdeel van. Ja. Maar nu moet hij misschien wel naar een heel ander soort kabinet overstappen. Want de samenwerking met de PvdA ligt natuurlijk voor de hand. Wij gaan uh, zo eerst kijken uh, naar wat het resultaat van deze verkiezing is. Dat is wat wij altijd doen dan zijn de verhoudingen in het machtenspel goed aangegeven. En dan kijken we wat er vervolgens moet gebeuren... om een stabiel en uh, uh, goed kabinet uh, te, te kunnen vormen... Wat ook, u, ook de komende vier jaar er kan staan. Want dat vindt u heel belangrijk, dat dat kabinet vier jaar blijft zitten? Jazeker, dat is nodig. En het is natuurlijk heel nodig dat... daarom moet je wachten totdat er geteld is... omdat je daarmee de goede verhoudingen aangeeft... Het is heel belangrijk voor ons om ja, de grootste te zijn, natuurlijk. Uh, en Dan kan Rutte premier blijven en anders dan komt er iemand anders in het torentje. En dat is voor u komt, belangrijk. Uh, dan is ook het initiatief er in de kabinetsonderhandelingen. Uh, en Het is belangrijk om zoveel mogelijk van je eigen programma... in een nieuw kabinet gerealiseerd te krijgen. Het wordt nog laat, meneer Opstelten. Het wordt heel laat, maar uh, dat is niet erg. Als de lijn maar blijft uh, gaan... Uh, en die vasthouden zoals het er nu voor staat. Dank wel. Graag Dank Ivo opstelt de, de mastodont van de VVD, de minister. En het wacht is natuurlijk op uh, Mark Rutte. Kijken hoe hij gaat spreken en of hij denkt aan te kunnen blijven als premier. De uitslagen, Mark Visser. Daar zijn weer een paar bijgekomen. Blaricum in Noord-Holland. De VVD daar de grootste, 48,8 procent. Dat is 10 procent meer dan de vorige keer bijna. Partij van de Arbeid, 16,5% van de stemmen. En dan moet ik waarschijnlijk nog verder naar beneden scrollen. Om D66 te vinden op een derde plaats. 9,2% van de stemmen. Ietsje minder is dat dan de, dan de vorige keer in 2010. Uh, Zaltbommel, Gelderland. Daar is de VVD de grootste. 25,2%. Dat is 7% procent meer dan de vorige keer. Daar de Partij van de Arbeid ook weer op de tweede plek. 15% van de stemmen hadden ze in 2010. En daar op de derde plek de SGP, 15,1% van de stemmen. Mark Visser, dank je wel voor deze laatste uitslagen. Joost Vullings, even terug naar jou. Um, we zagen een, uh, een buitengewoon uh, ja, opgetogen Diederik Samson... en een hele blije Hans Spekman in de coulissen staan... Uh, en een zaal die echt uit zijn stekker ging bij de Partij van de Arbeid. Op een gegeven moment he, is er onder Hans Spekman... Een zoals ze dat zeggen, een ruk naar links gemaakt bij de Partij van de Arbeid. Van een partij die zijn ideologische veren had afgeschud... naar een partij die dat weer aantrok. Kan je zeggen dat dat de reden is voor dit overweldigend succes... van de Partij van de Arbeid vanavond? Ja, een gedeelte. Het is natuurlijk altijd een combinatie van, van factoren. Ze zijn, hun, hun, hun profiel is gewoon duidelijker geworden, linkser geworden. Dat hadden ze ook nodig, want de SP ging natuurlijk voor uh, deze campagne... Met, met de winsten vandoor met een duidelijk linksverhaal. Dus dat hadden ze inhoudelijk nodig. En daarnaast is het zo dat de Partij van de Arbeid... Uh, eigenlijk zolang ik in Den Haag rondloopt... was de communicatie van die partij altijd heel erg belabberd geregeld. In welke zin? Ja, slechte campagne, uh, campagnes. Er uh, gingen vaak toch dingen mis... En het en partij heeft nu echt voordeel gehad dat Diederik Samson... doordat Job Cohen opstapte kreeg je interne lijsttrekkersverkiezingen. Uh, toen is Samson een campagne gaan voeren. Uh, voor, gewoon voor zichzelf om partijleider te worden. En ze hebben die energie die toen in de partij loskwam... want er kwam echt heel veel positieve energie uh, los... die hebben ze weten vast te houden. En toen al heel snel viel het kabinet... en die partij is gelijk in de campagnestand uh, uh, gebleven. gebleven. En ze hebben er gewoon heel hard aan gewerkt. En Diederik Samson is heel veel de straat opgegaan... Uh, daarmee win je niet heel veel zetels als je heel veel op straat bent. Maar hij heeft zoveel gesprekken met kiezers gevoerd... dat hij inderdaad zijn verhaal heeft kunnen oefenen. Uh, hij heeft goed geluisterd naar mensen. En, en dat zag je eigenlijk terug, ook in die, in die lijsttrekkersdebatten. Hij was eigenlijk het best getraind, het best voorbereid op deze campagne. Ja, er is heel veel te doen geweest om de zogenaamde metamorfose... die hij heeft meegemaakt. Hij ging van opgewonden standje actievoerder... zichzelf net niet onder controle heet het, naar Samsung 2.0. premierachtig, ja. Meer premierachtig achtig dan... Mark Rutte. Ja, zeker, zeker in die eerste debatten. Het was heel opvallend. Dat was natuurlijk ook de debatten waarbij eh, Roemer en Rutte elkaar in de haren vlogen. En zeker in het premiersdebat, dat was ook een beetje toeval door de opzet. Hij kreeg ook iedere keer het laatste woord. En dan kon hij een soort, als een soort zalvende premier een beetje boven de partijen eh, zweven. En dat heeft heel veel mensen aangesproken. Maar ik zie ook het, trouwens in de in, in bijvoorbeeld van Maurice de Hond... dat er ook gewoon heel veel strategische stemmers naar de Partij van de, van de Arbeid zijn gegaan. Dus kijk, zij zeggen wel iedere keer, ons verhaal is uiteindelijk aangeslagen. En het is nu goed bekend bij de kiezer. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat gewoon heel veel kiezers dachten... ik wil stemmen uh, op de grootste partij op links. En nou ja, er is een kentering gekomen in die campagne. En daar hebben ze optimaal van geprofiteerd. En daar heeft de VVD van geprofiteerd op de rechterzijde. En luisterend naar uh, Samson in Amsterdam... Spuur ik nog geen openingen of handrekeningen naar de naar andere kant. Hij zegt, uh, uh, in moeilijke tijden hebben wij uh, lastige keuzes kunnen maken... het optimisme na Chagrijn van de afgelopen twee jaar. Dat is nou niet uh, meteen een bruggetje naar uh, een dat nou, ik... wie die misschien lekker eet. Maar nog, eh, nog ja, geen politieke zwaar gaat doen. Nee, maar ik denk dat dat ook vooral een sneer is naar de, naar de PVV. En, en, en ook wel naar, natuurlijk naar het kabinet Rutte. Maar de andere kant heeft hij ook gezegd, maar toen, toen ze waren wel uit de lucht... dat hij zo snel mogelijk een kabinet wil. Stef Blok, uh, de fractievoorzitter van de VVD, heeft dat ook gezegd. Nou goed, als dat de ambitie is, en dan moeten ze dat ook maar eens gaan waarmaken. Waar zitten de grootste knelpunten waarvan zeg je, als ze daar om de tafel gaan zitten... dan gaat dat verschrikkelijk pijn doen voor een van beiden... als ze moeten inleveren. Oh ja, dat zijn toch... Ja, de, de, de hypotheekrenteaftrek. VVD zegt handen af, de, de Partij van de Arbeid wil uh, veel hervormingen. Een van de, de rukken naar links van de Partij van de Arbeid... was dat ze jarenlang zijn ze toch schoorvoetend akkoord gegaan... met marktwerking in de zorg. Daar zijn ze mee gebroken. Maar ja, de VVD is juist nou zo'n partij die zegt... ja, wij geloven heel erg in veel meer marktwerking in de zorg. Ja, daar moet je iets... Daar moet je een oplossing uh, voor maar vinden. Mark, Mark Rutte heeft net nog gezegd: de hypotheekrenteafzek is veilig bij ons bij de VVD. Een ja, topprioriteit. Exact. Ja. Met dat vers in je geheugen. En dan is het een semantische discussie, want dan zegt hij niet: het is een breekpunt, maar topprioriteit. Ja. Met dat vers in je geheugen als kiezer, als hij daarop gaat inleveren. Kan hij zichzelf als zijn kiezers nog recht in de ogen kijken? Nou ja, ik denk dat ze heel erg inderdaad. Uh, de komende dagen teksten gaan uitslaan. met verantwoordelijkheid nemen. Want in zo'n formatie. kijk, je kan die twee partijen aan tafel zetten. en als ze positief uitrijden, kan er best iets moois uitkomen. Maar ze moeten nu wel de komende weken. hun achterbannen laten wennen. aan het idee dat ze samen gaan. En dat is natuurlijk ook een proces. wat, wat gemanaged moet worden. zoals dat dan heet. Breepunten, breekpunten, breekpunten. Ze waren vanavond ook te horen bij de SP. waar Hans gaat met Harry van Bommel. Hierover sprak, meneer Van Bommel. Het lijkt voor de hand te liggen dat VVD Partij van de Arbeid samen in een kabinet komen. Lijkt voor de hand te liggen, maar dat geeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus uh, ik uh, acht het niet uitgesloten, zelfs waarschijnlijk, dat ook het CDA gaat aanschuiven. En dan heb je dus een centrum-rechtskabinet. En uh, dat staat ver af van wat de SP met Nederland wil, maar volgens mij ook ver af van wat de Partij van de Arbeid met Nederland wil. Dus dat wordt nog een hele spannende tijd. Als u eens uh, kijkt waar de problemen in die gesprekken tussen die partijen zouden kunnen liggen. Ik vraag even naar uw vakgebied in de Tweede Kamer. Buitenlandse politiek, Defensie. Waarin verschillen Partij van de Arbeid en VVD daar met elkaar? Waar, waar zit de spanning als zij samen in een kabinet moeten komen? Nou ja, de Partij van de Arbeid had net als de SP een forse bezuiniging bij Defensie. Uh, van een miljard. Um, uh, de Partij van de Arbeid had ook grote moeite, zei nee, tegen de verkoop van tanks aan in Indonesië. De Partij van de Arbeid wilde ook stoppen met het JSF-project... de nieuwe straaljarige gevechtsvliegtuig voor Defensie. Ja, dat zijn grote projecten tegen de Kunduz-missie. Um, dat betekent al met al dat er voor de Partij van de Arbeid... een, uh, een groot risico genomen wordt op het internationale terrein. omdat um, En uh, niet te vergeten ontwikkelingssamenwerking. Hè. De VVD die wil dat uh, ongeveer... nee, precies tot 0,2 uh, procent van het BBP... Uh, terugbrengen, Dat is uh, uh, ongeveer een kwart van wat het nu uh, is geweest de afgelopen periode. Ja, uh, dat gaat heel erg pijn doen. U zegt het met een blik in die ogen van dat gaat niet lukken. Nou ja, zelfs als je halverwege komt... dan is dat voor uh, de Partij van de Arbeid kiezen natuurlijk een enorm bittere pil om te slikken. Dus uh, uh, ja, dat, dat, dat, het kan bijna niet anders dan dat het een vechtkabinet wordt. Dat lijkt me mogelijkheden bieden voor oppositie voor de SP... Dat is absoluut het geval. Uh, we zijn sowieso uh, qua zetenaantal de derde partij van het land. Uh, we zitten links van de Partij van de Arbeid. We zijn de grootste oppositiepartij. Als dat de coalitie zou worden. Hè, zoals net geschetst. En dat betekent dat wij uh, het, het vraagstuk van hoe kom je uit de crisis. doe je dat op een sociale manier of een liberale manier. Dat wij dat vraagstuk in de oppositie straks maximaal over het voetlicht kunnen krijgen. En dat, uh, ja, dat betekent dat, dat we dan ook weer aantrekkelijk zullen worden voor de PvdA-kiezer. Harry Verbommel van, van de SP is de lijsttrekker, die moest de eh, nederlaag erkennen. Hoe staat het eigenlijk Mark Visser als je naar de uitslagen kijkt in Boksmeer... waar hij eh, ooit wethouder was? Ja, de plek natuurlijk van Emiel Roemer inderdaad. 33,3 van de stemmen had daar in 2010 gestemd op de SP. Nu is dat 31,6. Dus het is ietsje minder, maar ze hebben hem daar niet in de steek gelaten. Kun je in ieder geval zeggen. Daar is de VVD wel flink gegroeid. Van 16,3 van de stemmen in 2010 naar 24,3 nu. En de PvdA is daar nu de derde partij. 14,7 van de stemmen. Een 5 winst. Mark Visser, dankjewel voor deze laatste uitslagen. We hoorden net Harry van Bommel van de SP... en we hadden allemaal een beetje het gevoel... dat is niet meer waar het echt gebeurt. Je hebt natuurlijk de twee grote winnaars, VVD en PvdA. Daar gebeurt het, maar ook CDA D66. Welke rol gaan zij spelen in de formatie, Joost? Ja, dat is, dat is verschrikkelijk belangrijk. Uh, VVD, uh, Partij van de Arbeid, hebben waarschijnlijk... zoals het er nu uitziet, een meerderheid hebben in de Tweede Kamer geen partner meer nodig. In de Eerste Kamer hebben ze 30 zetels. Je hebt 38 zetels nodig in de Eerste Kamer voor een meerderheid. Dan is 30 wel heel erg krap. En voorheen zijn er genoeg kabinetten geweest... die in de Eerste Kamer geen meerderheid hadden. Maar je ziet toch ook dat de Eerste Kamer... veel politieker is geworden de afgelopen jaren. Dus gokken op dat het daar wel goed komt... met 30 zetels, dat, dat is te krap. Moeten ze dan ook echt aan die 38 komen? Of kun je zeggen, we komen ook wel weg met 36? Bijvoorbeeld? Ja, nou, dan kan je erop rekenen... GP steunt doorgaans wel kabinetsbeleid. Uh, daar, daar kan je wel op gokken. Maar als het CDA erbij nemen. Die is dan voor de meerderheid in de Tweede Kamer niet nodig. Maar de machtsbasis van het CDA ligt dan in feite. Dat ze nodig zijn voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Die hebben daar elf zetels. Dus als het CDA erbij komt. Dan hebben ze gewoon in beide kamers een, een ruime meerderheid. En kunnen ze aan de slag. Alleen dan is het de vraag. Het is misschien een wat onevenwichtig kabinet. Voor de Partij van de Arbeid. Want dan zitten alle concurrenten in de oppositie. Dus het verzoek kan komen om D66 erbij te nemen, dan is het de vraag... wil die partij dat überhaupt? Want je bent dan niet nodig. Uh, dat is een zeer, zeer belangrijke vraag. En dat kan zo'n zo formatie toch nog weer compliceren en verlengen. Ons past bescheidenheid, dat was misschien vragen die het riep, hè? twee ja. jaar geleden. Om vervolgens ook toch weer vrolijk aan te schuiven in het minderheidskabinet met PVV als gedoogpartner. Cyprand Buma, de lijsttrekker van het CDA, die sprak nog met geen woord over mogelijke machtsdeling in een toekomstig kabinet. Margreet Broer uh, vroeg hem daar net even iets uh, over door. Meneer Buma, u kwam hier de zaal binnen, de kerk binnen en u werd toegejuicht, uw naam werd gescandeerd en toch heeft u acht zetels verliefd. Ja, um, kijk, de peilingen wezen de afgelopen tijd al een beetje in de richting van uh, dit aantal. Maar toch is het teleurstelling. Teleurstelling over het aantal zetels dat we hebben gehaald. Maar de zaal onthaalde u juichend. Ja, want ik, ik proef toch ook, wat ik de afgelopen weken ook tijdens die campagne heb gezien, heel veel enthousiasme voor het nieuwe CDA wat we aan het bouwen zijn. En gewoon het besef dat het een lange adem is. Nou, hoe kan het dan dat het enthousiasme de kiezer nog niet bereikt heeft?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 Heeft u last gehad van de tweestrijden die er de afgelopen dagen toch los lijkt zijn gebarsten tussen de VVD en Partij van de Kijk, er is zonder meer een tweestrijd die hele grote gevolgen heeft gehad. Maar ik heb de laatste dagen ook gezien dat eigenlijk de grootste klappen nu terecht gekomen zijn bij de PVV en de SP. En dat wij toch nog als CDA de afgelopen tijd op dezelfde manier door zijn kunnen gaan. En misschien dat dat onderhuidsgevoel een gevoel is wat ook hier leeft. ...dat we ondanks de tweestrijd verder zijn kunnen gaan bouwen in de afgelopen weken. Wat we ook op straat hoorden. U zegt verder kunnen gaan bouwen, maar ja, van in de 40 nu naar 21... ...voor twee jaar geleden naar 21, nu naar 13... ...dan denk je, de christendemocratie is toch een marginaal iets geworden in Nederland. Nee, we leven natuurlijk in een tijd waarin verkiezingen altijd hele grote verschuivingen laten zien. En ook nu. En waarin er nu een tweestrijd is... Die alle andere partijen kleiner heeft gemaakt. Maar ik heb de afgelopen tijd ook gehoord dat het verhaal van het CDA wel degelijk weerklank klinkt. En de mensen hier hebben dat op straat ook gehoord. En dat is wat ze hiermee naar binnen nemen. Verkiezingen in Nederland. De stembussen gesloten. De spanning stijgt. Dit is de stemming van Nederland met de Uitslagenavond we gaan door naar de SP. Het was 15 in 2010. Het stond op een gegeven moment heel erg hoog in de peilingen. Het werden er uiteindelijk 15. En Emil Roemer had er wel wat uit te leggen. Meneer Roemer, 15 zetels. Kan ik u feliciteren? Nou, en, uh, uh, ja, dat kan. Dat we hebben niet verloren. Ben ik er helemaal tevreden mee? Nee, natuurlijk niet. Ik had natuurlijk gehoopt dat we, dat we wel zouden winnen. Dat we hoger zouden eindigen. Maar in zo'n gewoel, zo'n zo, zo één-op-één strijd weet je gewoon dat dat bijna onomkeerbaar gaat worden... en dat mensen toch zeggen, ja, ik ga dan toch in die strijd mee... en ik kies of de een of de ander. Kan ik dat kiezers kwalijk nemen? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben een bewuste keuze gemaakt. En dat zegt niks over de sympathie voor onze partij... maar uh, we kwamen er niet meer onderuit en dat is jammer. Zag u nergens een moment dat u dacht van... nu kan ik me tussen de, de nieuwe tweestrijd gaan, gaan mengen? Nou, nee, ik geloof ook niet echt dat ik die kans gekregen heb. Ja, die moet je pakken. Ja, maar je moet hem ook krijgen. En uh, op een gegeven moment dan zie je gewoon dat daar ook helemaal naartoe gegaan wordt. En dan kun je op je kop staan wat je wil. Uh, volgens mij, uh, ik heb gisteren uh, uh, bij het slotdebat ontzettend veel complimenten gekregen. Dan zou je denken van nou, dan blijft er nog wat meer hangen. Maar uh, ja, in dat gevoel is dat uh, dan toch niet gebeurd. Uh, maar dat maakt mij niet minder trots. De, de partij is gegroeid in, in forse leden de laatste weken. Tot en met vandaag toe. Het ging vandaag uh, om de Kamerzetels. Ja, dat weet, ik wel. Uh, dat weet ik wel. Maar goed, de... de uh, de situatie is zoals die is. En wij zullen met de, met de 15 Kamerleden als derde partij in het land. Dan kan er maar één zeggen dat die derde partij van het land is. Want de rest heeft allemaal meegeleden in dat gevoel. Ik bedoel, alle andere partijen die hadden ook uh, meer verwacht en meer gehoopt. En we zijn wel derde partij in het land geworden. Dus dan ben je wel een partij van betekenis en dan doe je dus mee. De SP was de laatste jaren bezig duidelijk op zoek naar de macht. Wij willen meedoen ja. in een kabinet. Ja. Dat staat nu weer even in de koelkast. Uh, of het in de koelkast staat, daarbij wel heel erg. Ik, ik, volgens mij is er vanavond nog geen formatie geweest. Dus laten we dat nou eens eerst even rustig afwachten. Uh, want die twee hebben natuurlijk wel samen een meerderheid. Maar, uh, VVD en Partij van Arbeid. Ja, uh, maar uh, zoals Rutte dat zelf al zei, dat is geen meerderheid in de Eerste Kamer. En uh, ze wilden allebei uh, ook in de Eerste Kamer een meerderheid hebben. Dus ze zullen andere partijen erbij moeten halen. Dus er gaat onderhandeld worden. En of dat... Uh, voor ons een plek in het kabinet gaat geven of niet, ja, dat zien we wel in de komende dagen, weken, maanden. Dus dat is, uh, laten we daar vooral niet op vooruit lopen. Uh, en ja, ik had gehoopt dat, wij er, uh, dat we nu al de kans zouden krijgen en blijkbaar moeten we nog één keer wachten. Dank u wel, Emiel Roemer. Graag ja, ja. gedaan. En ik wil niet te veel waarde hechten aan achtergrondgeluiden, maar ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat ik voortdurend hoorde dat ballonnen werden doorgeprikt ja. daarachter, Emiel Roemer. Ja, eerst dacht ik, zou het nou toch nog champagne zijn? <lacht> maar na twee keer dacht ik, nee, het zijn toch ballonnen? Het zijn doorgeprikte ballonnen. Een plek waar de ballonnen waarschijnlijk nog heel zijn, is op het feestje van de Partij voor de Dieren. Gratiemen, ja. groot applaus voor u. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat met zo'n voorspelde winst het even slikken was. Ja, kijk, als je op drie of vier zetels gepeld wordt. en als je dus echt uh, ja, duidelijk het beeld krijgt dat mensen je boodschap uh, absoluut gehoord hebben. dan is het natuurlijk even slikken als je dan uh, hoort dat, uh, dat er zo'n enorme tweestrijd is ontstaan. tussen de Pvd, uh, Partij voor de Arbeid en de VVD. dat zelfs uh, de opiniepeilers niet hadden kunnen voorspellen dat er zo ontzettend veel mensen toch die die vlucht naar een strategische stem hebben gemaakt. Waardoor je dan inderdaad die winst dan uh, ziet verdwijnen. Aan de andere kant moet ik ook niet te snel zijn met mijn conclusies. Want ik zie wel bij de eerste uh, cijfers dat we wel op groei staan. En we hebben, uh, ik geloof 2% nodig voor een derde zetel. Dus we moeten maar even kijken hoe het nog loopt. Heeft er nog hoop op? Ja, daar heb ik nog hoop op. Maar goed, uh, wat duidelijk is, is dat wij stand hebben gehouden. Heel veel mensen dachten van, nou ja... En dat is ook wel logisch. Van voorspelde winst naar stand gehouden? Ja, maar stand. Ja, maar goed, stand houden is natuurlijk in zo'n titanenstrijd nogal, uh, vind ik, knap. Want uh, je zou ook helemaal weggevaagd kunnen worden. Zeker als een partij die niet geld centraal stelt en die uh, vraagt aan mensen om voorbij hun eigen belangen te denken. Dat is een, uh, denk ik, toch ook een prestatie. Uh, heel veel mensen dachten van, nou, ah, het is een enig Maar nee, we blijven zelfs in tijden van crisis gewoon staan en we groeien. U zei net in uw speech een aardverschuiving. Ja, er is toch wel wat gebeurd. Ja, er is echt een aardverschuiving. Uh, iedereen is dan er ook erg verrast uh, over natuurlijk. En uh, ook wij, uh, we hadden wel verwacht dat het uh, echt weer... Uh, ...een tweestrijd zou worden. Op pijlers gaven dat ook al aan. Maar ja, je zag toch dat wij daar een uh, winst in uh, bleven houden. Maar dat uiteindelijk toch nog steeds de mensen op het allerlaatste moment hebben gedacht... ...nee, ik moet nu toch echt strategisch gaan stemmen. Toch het idee kregen dat het ging om de grootste. Ja, dan krijg je dit. Maar, ja. maar, dat wij, maar je ziet dat heel veel mensen nou, jongens, heel veel uh, partijen juist uh, verliezen. Maar wij houden stand. Wij hebben niet verloren. Marjanne Tieme van de Partij voor de Dieren is er blijft erbij... De winnaar wellicht vanavond Mark Rutte van de VVD. Is hier zicht Wilma Borgman? Eh, sterker nog, hij staat bij meter afstand van me, maar er staan een heleboel veiligheidsmensen tussen mij en Mark Rutte in en ook een heleboel interviewers. De vraag is natuurlijk, meneer Rutte, kunt u al zeggen dat u de grootste bent geworden? maar het de zetelaantal? Ja, niet dit aantal. Dit had ik niet verwacht. Dit aantal had hij niet verwacht, zegt Mark Rutte, maar hij gaat dadelijk nog niet de overwinning claimen, want daarvoor is het nog te vroeg. Het is een enorme mensenmassa die nu door een heel smal gangetje naar de zaal wil uh, lopen naar uh, waar de VVD'ers staan te wachten op een lijsttrekker. Ik moet even mijn wegbanen tussen allemaal mensen door ons. Uh, maar het is natuurlijk al uh, prachtig dat dit gebeurt. U gaat feesten? Ja, ik ga nu de zaal toespreken en dan weer terug naar het hotel en afwachten, verder de uitslagen en dan kom ik vanavond nog een keer terug. Oké, okay, Tim, dat hoor je. Hij gaat nu even de zaal toespreken en daarna gaat hij terug naar het hotel. En pas als de definitieve uitslag er is, dan zal Mark Rutte de overwinning claimen. Of niet natuurlijk, of hij direct Samson geluk wensen. Daar blijven wij gewoon bij, wil maar. Luister, luister maar even mee naar wat hier gebeurt als Mark Rutte de zaal binnenkomt in die tent in Scheveningen. Ik heb ondertussen hoe met de veiligers en de fotografen en collega's en mensen die ook op het gangetje staan en die ook allemaal mee willen naar binnen. Het campagnelied van de VVD klinkt, Coldplay. Ja, zo, ja. Meneer Blok, is het nou tijd om... Ik heb niets van u kunnen verstaan. Is het al tijd om de overwinning te claimen? Nee. Het is duidelijk dat er een mooie uitslag komt. Maar we wachten echt nog even af wat de definitieve uitslag wordt. Denkt u dat deze tent het houdt? Want ik voel de vloer van deze tent bewegen. Denkt u dat hij het houdt? Ja, u weet dat VVD'ers een feestje kunnen bouwen. En dat gaan we ook doen. Ze moet afleggen tussen zijn aanhang door naar dat podium... aan de andere kant van die feesttent hier in Scheveningen. Dat die toch nog wel even zal wieren. Wij blijven dit geluid Wilma even in de achtergrond houden. Want hij heeft inderdaad nog een lange weg te gaan uh, voor een korte toespraak. Hij zegt, Joost Vullings, dat hij dus uh, even op het podium zal zijn... om de mensen toe te spreken. En dan terug gaat naar zijn hotel in afwachting van ja. de meer definitieve uitslag. En dan nog een keer terugkomt. Ja, klopt. Voor, voor, een extra, voor een echte toegift. Ja, ja, want twee jaar geleden heeft hij echt gewacht... totdat het duidelijk was dat zij één zetel meer hadden... dan de Partij van de Arbeid. Er zijn ook beroemde foto's van dat hij in zijn hotelkamer zwaait... naar de, naar de fotografen. Kennelijk, het is natuurlijk een fantastische overwinning voor de VVD. Dus het is ook wel, wel netjes voor de verzamelde achterban in die feesttent... om even een mooie toespraak te houden. Dat klopt toch een beetje ingetogen voor in, tijdens de korte momenten... dat Wilma erin slaagt om even met hen te praten. Ja, maar dat snap ik ook wel. Kijk, de overwinning is binnen, een, een zeteloverwinning... maar ja, of de VVD de grootste blijft, daar zijn ze nog niet zeker van. En alle VVD'ers die we in deze uitzending hebben gehoord... die zien dat ze ook allemaal heel erg geslag slag op de arm houden. Hoe klaar te? Nou ja, om, omdat ze het echt zeker willen weten. Dat is zo belangrijk voor ze. Zetelwinst is mooi, maar de grootste blijven is belangrijker dan die zetelwinst. Want het premierschap verliezen, het torentje verliezen, dat zou een enorme klap zijn. Dat, is, dat is een enorme klap, ja. Wat hij ook gisteren zei, of in al die, al die laatste campagne dagen. We zijn er koers in gezet. En eigenlijk zei hij iedere keer, laat nou mijn, mijn kerwei afmaken. Nou, en dat wil hij natuurlijk heel graag doen. En als je uit het torentje gaat, ja, dan speel je toch weer de tweede viool. Het gevaar waar hij voor waarschuwde de afgelopen dagen. In de laatste, wellicht ook wel zenuwachtige slotperiode van de campagne. Voor de ja, bij de VVD hebben ze hem echt geknepen. Want de, de PVV bleef heel stabiel in die peiling. En ze wisten, daar zit voor ons winst. Maar ze waren juist heel erg bang voor die gordijntjesbodes. Of dat Geert Wilders het heel erg goed zou doen in dat slotdebat. Wat hij ook twee jaar geleden deed, Geert Wilders. En dat had ze de overwinning kunnen kosten. En was... nu blijkt dus dat de PVV eigenlijk een beetje naar beneden gaat. En, en dat heeft uh, de VVD gered. Maar ze waren eigenlijk bang, dus dat ze het net zouden verliezen. Geen uh, briljante campagne nee. van de goede debater Mark Rutte. Geen uitzonderlijk goede campagne. Nee, kijk, uh, ik hoorde... Uh, daar, okay, het feit is, ze willen de campagne heel erg kort houden, korter nog dan de rest. Uh, ook omdat dan het argument was, omdat hij dan premier is. Maar in die dagen dat hij dan uh, geen campagne voerde, hebben we hem in een bootje zien varen met George Kelder. Dat, met ontbloot bovenlijn. Met ontbloot bovenlijn. Dat, dat, dat is dan nu wel. Dat is, dat, dan ben je niet echt als premier bezig. Als we dan de hele wereld zien overvliegen, dan denk je, ja, logisch dat die man geen tijd heeft om uh, campagne te voeren. En daarnaast is hij in het begin van de campagne, heeft hij zich teveel als VVD. CD-leider opgesteld, er hard ingevlogen. En pas in de tweede helft van de campagne is hij zich meer als premier genomen. In een soort reactie op Samson die, rol, die die rol op zich begon te nemen. Maar zou het niet zo kunnen zijn, Joost, dat Rutte niet te veel wilde pochen... met dat premiersimago omdat hij niet zoveel te pochen had? Ja, kijk, je bent sowieso is het natuurlijk kwetsbaarder in deze campagne... omdat je twee jaar geregeerd hebt. Nou, dan, dan krijg je aanvallen, je kabinet is gevallen... je hebt harde maatregelen genomen, dus daar weet de oppositie wel raad mee. Ja, maar toch zeggen alle campagnestrategen... ja, profiteer ervan, dat is die premierbonus, dat je laat zien... He, dat je je koers verdedigt, maar dat je ook zegt van... ik ben de man die dit land weer gaat verder helpen. Ik heb die ervaring. Ik, ik heb die ervaring, dat. ja. Als je kijkt naar um, de, gevolg, de verstrekkende gevolg van die samenwerking met de PVV. Het CDA heeft daar ernstig onder geleden. Absoluut. De VVD ja. is ermee weggekomen. Ja. Maar dat, kom, dat komt ook omdat de VVD-achterban veel positiever over de PVV denkt dan bij het CDA. Bij het CDA zag je gelijk al in die formatie leiden dat tot spanning. En die spanning, ja, die, die is met de val van dat kabinet, is die weg uit de partij. Maar tot op heden heeft dat die partij gespleten en heeft tot ontzettend veel emoties geleid in die partij. Bij de VVD had je natuurlijk wel een paar mensen die er ongelukkig mee waren. Ook bijvoorbeeld met de rol van de SGP. Maar die hebben dat allemaal geslikt omdat ze zagen, hé, hey, we hebben de premier, we zijn de grootste partij. Dat levert ons veel op. En daarom heb je die kritiek niet gehoord. Maar het lag gewoon veel minder uh, moeilijk binnen mm -hmm. de VVD. Stel dat, uh, want die kritiek heb ik ook gehoord, dat het CDA niet voldoende schoon schip heeft gemaakt. Met, die met de mensen die verantwoordelijk waren voor die samenwerking met de PVV. Stel dat een Maxime Verhagen terugkomt. Zou dat kunnen? Uh, nou, ik, de laatste tien jaar dat ik in Den Haag zit, heb ik zoveel gekke dingen meegemaakt dat het kan. Maar ik denk dat, dat Sibrand Buma daar niet voor gaat kiezen. Hij is te veel geassocieerd met ja. die samenwerking ja. met de PVV. Ze kunnen het goed samenvinden hoor. Misschien zou hij Verhagen persoonlijk nog wel gunnen. En weten dat het een hele goede politicus is. Maar voor het beeld van het CDA. Want ze willen nu een soort nieuwe start maken. Hè, dat, dat hoor je ook in die speech van Buma. Ja. Ja, daar, daar hoort Maxime Verhagen niet bij. Als je wil uitstralen dat je een nieuwe start maakt. We kijken even met een schuinoog hier in de studio naar de televisieschermen. Want wij volgen al de hele tijd op de achtergrond Mark Rutte. Die zich een weg baant door een ongelooflijke massa VVD'ers. En de ja, Dan zag, ik, dat je zag je ik zojuist de minister van Buitenlandse Zaken uh, weliswaar demissionair. Misschien verklaart het dan enormer pakkert op de wangen van premier Kutte. Okay. Rutte. Excuse. <lacht> Excuse. <lacht> pakkerd op De wangen ja, van ja. premier Rutte. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> nou, was, is, maar, ja, <lacht> ja, dat, dat, dat, dat zijn de emoties, Tim. Ja, als je inderdaad uh, Uri Rosenthal, de premier, ziet zoenen, begrijp ik dat je dat tot heftig. verwarring leidt. Ja, ja. Ja. We gaan even naar de inhoud... Het feit dat hij nooit de PVV heeft uitgesloten, heeft dat daartoe geleid? Ook dat de PVV-stemmers, die weliswaar teleurgesteld waren in Geert Wilders, terug, terug zijn gekeerd naar de VVD. Ja, kijk, formeel heeft de VVD overigens de PVV niet uitgesloten. Maar informeel wel hebben Stef Blok en Buitenhof na die val het Katshuis. Van nou dat lijkt me wel heel sterk. Als we nog uh, met, die, met die mensen gaan samenwerken. Uh, ja, dat, dat. Sorry, ik ben, ik ben er nou, De vraag zet. was wat Tim bedoelde: is of de mensen die nu uiteindelijk weggegaan zijn bij de PVV of teruggekeerd zijn naar de VVD, heeft dat ermee te maken dat de VVD, VVD nooit de PVV echt definitief heeft uitgesloten? Mm, nee, ik denk dat dat, dat er drie redenen zijn waarom de PVV het slecht doet: dat de kiezers aanvoelen van ze komen niet meer aan de macht. Want ze worden dus, uh, ja, niemand wil, wil meer met ze. Interne strubbelingen in Europa stappen. Punt 2 en 3 ga je bewaren voor straks, denk ik. Want we gaan even kijken naar Mark Rutte. Ja. En hij knuffelt nu met Pfitspolkestein. Geen zoenen, Tim. Nee, zie je dat? Is, ik zoenen kalm blijven, Tim. <laughs> ja, ja. <laughs> Hans Bopestein haalde in 1994 het vorige record van de VVD, namelijk 38 zetels. Dat record lijkt nu uh, gebroken te gaan worden. Rutte draait zich om. Duim omhoog, krijgt een microfoon in de hand. Beste, beste, beste liberale vrienden. Van harte... Van harte gefeliciteerd. De VVD is nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest als vanavond. Het is, nog, het is nog spannend wie de grootste gaat worden. Dus ik ga later vanavond... Ik ga later vanavond... Kom ik nog een keer terug? Maar ik wil het eerst zeker weten, het is nog spannend wie de grootste wordt, maar het is een prachtig resultaat. Ik wil om te beginnen ook andere partijen ongelooflijk feliciteren. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid heeft een ongelooflijk knappe prestatie neergezet door zijn partij zo terug te krijgen en de Partij van de Arbeid zo groot te maken. Maar ook anderen hebben een mooie avond, bijvoorbeeld D66 en ook andere partijen die gegroeid zijn, de SGP en anderen. Ik wil al die mensen van harte feliciteren. Maar ik wil vooral vanavond... met jullie samen... al die kiezers bedanken... die vandaag besloten hebben... om VVD te stemmen. Dit is een... heel...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 Waarbij Fred niet voor opstelte. Het slachtoffer centraal stellen. Harder straffen. Niet meer accepteren. Dat ook maar een vinger wordt uitgestoken naar politieagenten, naar brandweerlieden. Naar ambulancepersoneel die voor ons allemaal in het strijdperk verschijnen. Daar blijf je met je vingers vanaf. En het is een enorme steun om ook door te gaan met ons Migratiebeleid, Waarbij wij zeggen, je bent welkom in Nederland als je een bijdrage levert. Maar wij kunnen niet de mensen opvangen die uiteindelijk hier in een uitkering eindigen. Dat is een fair beleid. Dat is eerlijk. En Nederland heeft er ook ja tegen gezegd vanavond. Ja. Ik wil vanavond heel veel mensen bedanken. En ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ik wil er twee noemen. Twee mensen. Die ontzettend belangrijk zijn geweest... In deze campagne. Dat zijn Stef Blok en Patricia Show. Zij hebben een wereldbaan gedaan. twee jaar geleden, op 9 juni, stonden we hier ook. En toen sprak aan het begin van de avond Henk Von op mij aan. Henk is die zomer overleden. Henk was erbij toen in 1948 in Hotel Bellevue in Amsterdam de VVD werd opgericht. En hij zei die avond tegen mij, Mark, misschien wordt de VVD wel de grootste partij van Nederland vanavond. Dat het is toen gebeurd. Ik vind het fantastisch dat vanavond... Frits Bolkestein, de man die nadat... <applaus> Hij is de man die nadat Hans Wiegel de eerste grote doorbraak had bereikt... ...door hele grote nieuwe kiezers aan te spreken... ...die tweede grote doorbraak heeft bereikt in de jaren negentig... ...en de VVD zo groot heeft gemaakt. Frits... Ongelooflijk respect. Dank daarvoor. Of wij vanavond opnieuw de grootste partij van Nederland zullen zijn. Dat moeten we nog afwachten. Dat moeten we nog afwachten. We willen het zeker weten. Dat wachten we nog af. Maar ik kom nog terug later vanavond. En het zou fantastisch zijn als het gebeurt. Maar we gaan wachten wat de kiezer in soevereiniteit vandaag heeft besloten. Maar voor dit moment bedankt. Bedankt. En tot later. En daar gaat premier Rutte terug naar zijn hotelkamer. Een toespraak die, waarvan we eigenlijk dachten Joost Vullings dat hij kort zou zijn. Even to the point, even bedanken, even feliciteren. Maar het was eigenlijk toch alweer een soort verkiezingstoespraak. Ja, hij benadrukt eigenlijk allemaal wat de VVD heeft betekend voor het kabinet... en wat de VVD allemaal in zijn ogen goed heeft gedaan. Je zou bijna denken, van, heeft hij wel door dat de stembus gesloten is? <laughs> hij is nog even een campagne aan het voeren. Ja, ja. De, de ironie misschien vanavond. Twee uh, nek-aan-nek-race winnaars. De Partij van de Arbeid, de VVD. Als de VVD niet de grootste wordt, dan is dat buitengewoon pijnlijk voor Rutte. Als Samson niet de grootste wordt, dan is het niet zo erg. Nou, dus daar zullen ze natuurlijk ook wel heel erg van balen. Maar ja, als je ziet waar ze vandaan komen... Uh, zoals Hans Peckman zei aan het begin van de campagne... stonden we op uh, ja, 15, 16, 17, 18 zetels. En je haalt er rond de 40. Ja, dan, dan ben je natuurlijk per definitie blij. Dan hoef je niet meer te mekkeren. Ik lees hier de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher... vindt dat de winst van de Partij van de Arbeid... vertaald moet worden in meer invloed in Den Haag... Wat Rutte wil, dat kan niet meer. De uitslag geeft ons de verantwoordelijkheid een nieuwe koers te varen. Wat Rutte wil, dat kan niet meer. Is dat zo, wat Asscher zegt? Of is het straks bij 42 zetels voor de VVD wel wat Rutte wil? Uh, nou ja, je bent allebei, uh, zitten sowieso dicht bij elkaar... wat de uitslag ook wordt. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat ze dan zeggen... dan uh, als we met z'n tweeën gaan, dan moet het, de PvdA-beleidkleur moet daar wel in terugkomen. En zo'n uitspraak heeft Diederik Samson ook in zijn speech gedaan. Nou, aan de ene kant zie je dus dat Samson zegt, er moet snel een nieuw kabinet komen, dan denk je... nou, dan gaan ze misschien wel snel uitkomen. Aan de andere kant claimt hij gelijk. Maar ja, dat nieuwe kabinet moet wel heel duidelijk... PvdA-punten met zich meedragen. Nou ja, zie daar gelijk het probleem in de formatie... Ja, we gaan even terug naar Wilma Borgman. Die staat nu opnieuw in de buurt van premier Rutte. En dat dachten we even, maar hij loopt door. Dan gaan we door naar Jolande Sap van GroenLinks...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 Gaan. Lijsttrekker Jolande Sap van GroenLinks komt uit op vier zetels en blijft gewoon aan, zegt ze. We gaan naar de laatste uitslagen, Mark Visser. Ja, ik begin met Delft in Zuid-Holland. De VVD uh, heeft daar 21% van de stemmen gekregen. En uh, de Partij van de Arbeid 26%. De Partij van de Arbeid, dus daar iets groter. En op de derde plek D66 met 15,2% van de stemmen. Um, Kies ik er gewoon nog eentje uit, Pekela bijvoorbeeld. In Groningen is dat, daar is de Partij van de Arbeid veruit de grootste, bijna 40%, komen van 29%, dus ruim 10% erbij daar. Dan op de tweede plek is de SP met 17,6% van de stemmen en de Partij voor de Vrijheid 13,7%. Mark Visser, dank je wel voor deze laatste uitslagen. Ik uh, denk dat jij nog heel veel uurtjes bij ons hier in de studio gaat zitten, Mark. En Joost Funnings ook. Joost, tot hoe laat denk je dat we hier zitten? Oeh, tot heel erg vroeg. Ik heb er veel <laughs> tot half tien in de ochtend. En dan hoop ik dat jullie er ook nog oh, zijn. Oh, wij ja. ook toch, Tim? Ja, hoe dan ook, reken maar wat we ook zeggen. Hoe we ons ook verspreken, maakt niet uit. We hebben nog vijftien <laughs> seconden. We gaan de nacht in. De vroege nacht van donderdagochtend. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen met meer uitslagen. Tot zo.